Wanneer ik nu, op rijpere leeftijd, mijn verdiepende jaren te Canterbury doorgebracht, dan treft mij allereerst het stille verderglijden van mijn bestaan, de geleidelijke, nauwmerkbare voortgang van mijn leven van kind tot jongeling. De vele malen dat ik leed onder een kalverliefde, de keer dat ik een bokspartijtje had met een bonkige slagersjongen, en Agnes rauwe runderlapjes op een blauw geslagen ogen legde. O, oh, hoe duidelijk staat mij dat alles nog voor de geest? Wat is er nog meer in mij veranderd, behalve dan dat ik groter ben geworden en meer kennis heb opgedaan. Ik heb een gouden horloge met ketting, een ring aan mijn vinger, een pandjesjas en ik gebruik vrij wat pomade. En zo kwam dan het ogenblik dat ik de school van dokter Strong als zeventienjarige voorgoed ging verlaten. En mijn tante, meneer Dick en mijn persoontje schier eindeloze gesprekken voerden over de mogelijkheden voor mijn toekomst. Toch, mijn jongen. We mogen vooral geen overhaast besluit nemen. En ik geloof dat we daarom verstandig aan zullen doen... er een tijdje niet over te praten. Ja, maar onder de keuren doen we dat toch. En daarom lijkt het me maar nuttig dat je als een poosje helemaal uitgaat. Uitgaat? Ja. Ga bijvoorbeeld eens naar de streek waar je vroeger gewoond hebt... en zoek daar dan eens die, die, die eigenaardige vrouw met, oh, met die ontzettende naam op. Peggy? Juist, ja... Dat zou ik zeker heel prettig vinden. Toch? Hmm, dat dacht ik wel. Maar doe daar niet al te veel tijd. Bezoek eerst Londen. Daar is heel veel te zien en te leren. Enfin, je zoekt zelf maar. Laat ons zeggen dat je een, een maand wegblijft. Beschouw het als een proeftijd om te leren op je eigen benen te staan. Ik zal je beurs royaal voorzien. En mocht je zich toch nog onverwachte moeilijkheden voordoen. Nou, dan weet je mij wel was. Trouwens... Ik eis van je met drie maal in de week een brief te zenden. Ik wil op de hoogte blijven. Maar uh, moest je dan maar van trekken. Huh? Om u de waarheid te zeggen ja, meneer. Het is niet zo vroeg meer. Al onze gasten liggen al in bed. Behalve ik toen toch. Ja, zo is het in ons vak. Altijd maar wachten, wachten, wachten. Ja. En nou, neemt u me niet kwalijk, Kellner. Dan ga ik ook maar eens naar de Kellner, ja. van van mijn kamer alsjeblieft. Ja. Is dat... Ja, gaat ja, het... Stierfors, stierfors. Huh? Stilvalt, ken je me niet meer? Kijk eens goed. Vel verdraaid. Het is de kleine Copperfield van de school van Creagle. Wat heerlijk je weer te zien, James. Nou, oh, nou, nou, nou, nou, ouwe jongen, wat scheelt je? Geen tranen, alsjeblieft. Ik ben ook blij, oprecht. Ga zitten, kerel, ga zitten. En, hoe kom jij zo hier in Londen? Nou, ik ben vandaag uit Canterbury gekomen. Een tante die in Dover woont, heeft me aangenomen en naar een school in die plaats gestuurd. Ik heb er vandaag mijn afscheidsbezoek gebracht. Maar hoe kom jij hier, Stiervolg? Wel, ik studeer op het ogenblik in Oxford. Dat wil zeggen, ik verveel me de meestal dood, dat ik er zo nu en anders tussenuit knijp. Ik ben nu op weg naar mijn moeder. Maar jij ziet er patent uit, Copperfield. En zo keurig in de kleren. Echt een, een aankomend gentleman. Ja, ook je goed aan. kijk, ben je eigenlijk niets veranderd. Ik zou jou altijd herkend hebben. <laughs> Mooi. Ach ja, ik moet zo af en toe wel eens naar huis. Moeder woont nogal een eind buiten de stad. En daar het thuis niet al te gezellig is... ben ik vanavond maar hier gebleven... in plaats van direct door te gaan. Ik heb ook nog een paar uur in de Schouwburg doorgebracht. stierlijk verveeld. Ik was ook naar de Comedie. Cavengalen. Ik zag daar Julius Caesar. Wat een prachtige, verrukkelijke voorstelling, Stiervolf. Mijn beste kleine Davy. Jij bent net zo gloednieuw en onschuldig... als een bloemetje met de er nog op... Ik was ook in Covent Garden en ik heb zelden zoiets vreselijks gezien. Enfin... Hé, daar, kelder. Meneer, blieft. Welk nummer heeft mijn vriend, meneer Copperfield? Uh, Wat bedoelt u, meneer? Dat begrijp je heel goed. Waar slaapt hij? Welke kamer heb je hem gegeven? Oh, uh, juist, meneer. Nou, dat is op het moment nummer 44, meneer. Hoe durf jij meneer Copperfield in dat hok boven de stal te stoppen? Ja, ziet u meneer Stierfors, ik dacht dat meneer Copperfield geen bezwaar had. Maar als u dat beter vindt, dan kan ik meneer Copperfield 72 geven naast u, meneer. Natuurlijk is dat beter en een beetje gauw alsjeblieft. Dat komt direct in orde, meneer. <lacht> Zie je, bloemetje? Zo moet je die luidjes aanpakken. Maar eh, om op ons gesprek terug te komen... De schooljaren liggen nu achter je, maar wat voel je dan op het ogenblik uit? Oh, mijn tante heeft me een vakantie gegeven van maar liefst vier weken. Want ze vindt het nodig dat ik op eigen benen leer staan. Een verstandige tante. En zo, beste Stilvov, ben ik dus nu op vakantietocht. Vier volle weken staan met de dienst om me heen te trekken, daar waar het me lust. Prachtig. Mag ik je dan voorstellen, David, er een paar dagen af te nemen om mee te gaan naar Highgate? Ah, oh. nou, mijn moeder is wel eens wat overdreven haar genegenheid voor me, maar verder is ze niet ongeschikt. En waar ik nog altijd, net als vroeger, het gevoel heb dat jij zo'n beetje van mij bent, weet ik zeker dat ze je van harte welkom zal heten. Hm? Goed, onder jouw bescherming durf ik het wel uit. afgesproken. Nou, we hebben morgen nog een paar uur tijd om iets van Londen te zien. Het is de moeite waard een groentje als jij rond te leiden. En dan nemen we die diligence naar Highgate. en zijn moeder, een aristocratische weduwe... ontving mij heel vriendelijk... waardoor ik dadelijk op mijn gemak kwam. Het werd een heerlijke week. Stierforth, die alles kon... leerde mij paardrijden... en gaf me bovendien scherm en boksles. Ik geneerde me niet voor mijn onervarenheid in deze zaken... althans niet tegenover mijn vriend. Wel echter tegenover zijn lijfbediende... genaamd Lettimer. Een overcorrecte figuur... met afgepaste bewegingen... En koude ogen die schijnbaar niets opmerkten. Toen Steerforth hoorde dat ik het plan had naar Yarmouth in Suffolk te gaan, om daar mijn oude Peggy en haar familie eens te bezoeken, en ik hem allerlei bijzonderheden over het leven daar had verteld, kreeg hij plotseling zin om mee te gaan. En ik vond het best. Na een paar dagen namen we afscheid van mevrouw Steerforth en haar gezelschapsdame, juffrouw Datel, En het laatste wat mij trof, was het kille oog van Littemarle. S'avonds laat kwamen we in Jameth aan. En na nog iets gebruikt te hebben, gingen we meteen naar bed. En? Goed geslapen, bloemetje. Best, dank je. Ach ja, het is hier oude grond voor je. <laughs> Zo is het. Ik was erg vroeg vanochtend en ben je stadjes doorgewandeld. Een merkwaardig oud nest. Leuk. Ja, hè? Ik ben ook aan het strand geweest. En ik heb zeker met de helft van de bevolking al groetjes gewisseld. <laughs> En ik geloof stellig in de verte het huis van die oude Peggy... met zijn rokende schoorsteen te hebben gezien. Ach. Wanneer ben je van plan me daar te introduceren, David? Wel, ik, ik dacht zo dat vanavond, als ze allemaal bij elkaar om het vuur zitten... erg geschikt zou zijn. Op dat uur is het er het gezelligst, of Afgesproken. Vanavond dan. Ik waarschuw ze niet van tevoren dat we komen. Het moet een verrassing zijn. Oh, en treffen dan de inboerlingen in hun oerstaat. <laughs> en wat ga jij in die tussentijd uitvoeren? Zeker die oude meid van jullie opzoeken. Juist... Want ik ben echt verlangend naar haar. Als ik je nu eens een, een paar uur met haar alleen laat om samen eens flink uit te huilen, <lacht> denk je dat het lang genoeg is? Ja, ja, ja, stel Maar ik, ik sta erop dat jij vanmiddag ook komt. Zul je zien hoe blij ze daarmee is? Goed, bloemetje, goed. Ik ben als was in je handen. Maar het juiste adres zul je me toch dienen te geven? Ja, natuurlijk. Het is op het pleintje, vlakbij het strand, links... Je ziet wel een bord tegen de gevel. Barkes, mm -hmm. vrachtrijder op Landerstone. Ah. Daar is het stuur voor. Prachtig. Ga jij er maar vooruit, David. U blieft. Is uh, Barkes thuis, je nou, hij is wel thuis, meneer, maar uh, hij legt op bed met rheumatiek. Gaat hij niet meer naar Blanderstong? Nou, als hij goed is elke dag. Gaat u daar wel eens heen, juffrouw Bakers? Eh, uh, wie, wie, wie... Ik wou u namelijk iets vragen over een huis daar. Kraaienhof. Oh, oh, Davy. Oh, Davy, mijn jongen. Oh. hoe gaat het toch met je? Hoe gaat het met jou? Oh, dan ben je grote kerel geworden. <laughs> oh, wat zal Barkers dat nou aardig vinden? Oh. Dat zal hem nou meer goed doen dan alle flessen met smeersel. Zeg, mag ik hem zeggen dat je er bent? Wil je even mee naar boven gaan om hem gedachten te zeggen? Oh, net, Natuurlijk wil ik dat, Peggy Nou, kom dan mee, lieverd. <laughs> Kijk eens wie ik hier meebreng, man. David Copperfield. Kleine Davy. Ja, maar nou is die groot. Kijk eens wat een kerel. Hoe <tie> maakt u het, Bakers? Rimmertik, jongen. Rimmertik. Nee. Ik, ik kan je geen hand geven. Hoe graag ik het ook wou. Schud maar een beetje aan mijn mouw. Dat is even goed. Ja, ja. en dan de moeder maar in, hè? Weet je nog wel dat je me in de tijd vertelde hè? dat ze die lekkere appelkoekjes zelf had gebakken en <lacht> verder ook alles <lacht> kookte. Nou, <lacht> of ik het nog weet. <lacht> Daar was geen woord van overdreven. Ik heb dan ook nooit spijt gehad, maar aan jou heb ik. Alles te danken. Jij hebt er gestreven. Als dat... Barkes wel zin had. <laughs> ja, Barkes. Het wel zin. Nooit spijt gehad. Dat is mooi. Als een arm man dat kan zeggen. Waar of niet? Zeker, Barkes. Zeker. Want... Ik ben arm... Jonge doodarm. Je gelooft me toch wel? Waarom zou ik aan twijfelen? Kijk, zie je, die kist hier. Half onder het bed. Oude kleren, anders niet. Oh ja? Ik, ik wou dat het geld was. Ik wou het voor u? Mama, maar, maar, maar het is niet zo. Nee. Nee, dat begrijp ik. Een paar uur later kwam Steerforth. En met zijn gewone charme had hij Paggety dadelijk voor zich gewonnen. Vol trots voerde zij ons haar huisje rond. Ja, het is allemaal helder en schoon. Dat is me trots. Ik Stiervoort... En hier op de plank ligt toch nog een lief krokodillenboek waaruit ik Peggotty altijd in slaap las. Oh, Lelijke, dat is niet waar. Oh, het zal wel anders geweest zijn, hè, juffrouw Barnes? Oh, dat is dan mijn dank, minister, voor, voor het vrijhouden van dit mooie kamertje voor hem. Oh, Peggotty, is het je bedoeling dat ik. Natuurlijk is dat haar bedoeling, bloemetje. Jij slaapt hier in je oude kamertje en ik in het hotel. Maar dat zou toch niet correct voor me zijn tegenover jou? Onzin. Ik vermaak me wel. Dat blijft dus afgesproken. Fijn, ja. Nou, Dan zal ik je bedje weer lekker opmaken, Davy. Ach, best, He? spaghetti best. Maar deze eerste avond zelf zul je me toch moeten missen. Stiervoort en ik gaan op bezoek bij je broer en Emily en hem. Ik ben zo benieuwd, too. Pas Baggetty, even maken. Kijk uit bij je lucht. Erg somber hier. Vind je niet, Stiervoort? Nogal, ja... Vooral zo in het donker, terwijl de zee brult als om een prooi. Zeg, is dit hier je beroemde huisboot, David? Ja, ja, dat is-ie. Zeg, Stilvast. Ja? Nou zullen we zo dadelijk niet aankloppen. Oh. Maar ik licht gewoon de klink en we stappen naar binnen. Oh, goed hoor, jij hebt de leiding. Wel wel wel wat een vreugde bij hen. Ja, wat je noemt uitgelaten. Nou, zullen we maar binnenvallen. Waar oh. oh. je dat is jongenheer yeah. Davy. Yeah. Ja. Oh. Dat is jongenheer Davy. Oh, nou. Dat is nou toch jullie twee meneer, echte grote manieren juist vanavond hier mochten komen. Oh, oh, hoe kan het zo ja. treffen? Want we hebben feest hier, hè? Familiefeest, om zo te zeggen. Ja. Emily, kindje, daar heb je nou de vriend van jongenheer Davy, waarvan je al zo dikwijls hebt gehoord. En nou zal ik eens vertellen hoe de zaken staan. Kijk, okay. oh. Ze neemt de vlucht naar haar eigen kamertje. <lacht> ja, ze is een beetje verlegen. Ze weet wat er komt. <lacht> Niet erg wel. Ach, buurvrouw. Hou jij er even gezelschap daar. Goed, goed, duurman. Ik zal er wel even paaien. Goed Vertel jij maar op in ja. Oh, mensen. Als dit niet de gelukkigste avond van mijn leven is dan. Dan, dan, dan mag ik een schelvis worden. Een gekookte schelvis, Dat ja. kan het niet zeggen. Ja. Die kleine Emily, meneer. Dat meisje van de, de even, Dat is het zonnetje waar mijn hele leven om gedraaid heeft. Dat begrijp ik best, baas spaghetti. Hoe zou het anders kunnen? Zo, zo is het, meneer. Dank je. Ja, dat is mijn kind niet, hoor. Ik heb er nooit een gehad, maar ik zou niet meer van er kunnen houden. Je vriend, jongeheer Davy, weet hoe ze vroeger was. En je zag zelf hoe ze nou is, hè. Maar geen van jullie bijen weet wat ze er leven lang voor mij is geweest. Ja. En hier is mijn neef hem. Die heeft onze Emily gekend sinds haar vader verdronken is. Die heeft er gezien als klein kind, als jong meisje en als vrouw, hè? Ja, zo is het, oma. Ja, ja oh, er is aan hem niks, niemand meer al bijzonder, zo. Zoiets als ik. Een <laughs> ruwe doorgewaaide, zeebonk, Maar een eerlijke keel, hè, met het hart op de rechte plaats. Nou, ja. zo is het toch goed, de, oma. En wat denken jullie nou dat die pikbroek gaat doen? Hij ja. wordt maar waaruit je verliefd op ons, Emily. <laughs> ja. ja. Nee. Hij loopt erachter na. Hij doet alles wat ze vraagt. Hij Heeft geen trek meer in eten. Tot hij me eindelijk vertelt wat er aan het handje is. hè? Wel, ik raad hem al met Emily te praten. Maar hij durft niet. Hè? Ik praat dus met haar. Nou, ze schrikt. Wat? Hij? Ja, nou, ik mag hem graag. Het is een goede lobbers. Maar trouwen met hem? Nee, oom. Nou, nou, kindje, zeg ik. Je moet zelf kiezen. Je bent zo vrij als een vogeltje. Toen ging ik naar mijn neef. Hè. Hem, zeg ik... Ik wou dat het anders was, jongen. Maar het gaat niet. Eén raad, laat alles blijven zoals het altijd is geweest. Doe gewoon tegen de En wees een keel. Hij schudt me de hand en zegt... Dat zal ik omen. Nou, hij heeft woord gehouden. Twee jaar lang. Ja. Maar plotseling, op een avond... Dezelfde avond als ik weet wel. Toen komt die kleine Emily van de naaiwinkel thuis... Met hem jij ja, je zal zeggen, dat is niks bijzonders, want hij zorgt voor de nadonker als een broer, hè? Maar, maar die pikbroek daar, die pakt mijn hand en die roept... Kijk eens hier, ome. Dat is nou mijn aanstaande vrouw. Ja, maar, ja. En toen zegt zij, verlegen en blij tegelijk, half lachend, half huilend... Ja, ome, als je het goed vindt... Ja! <hijen> of ik het niet goed zou vinden! <hijen> en ze ging verder, ziet hij. Ik ben nou wat ouder en ik heb er nog eens ernstig over nagedacht. En ik wil proberen een goede vrouw voor hem te zijn. Want het is zo'n goede beste jongen. <lacht> toen begint mijn buurvrouw hier in de handen te klappen als wij een comediestuk, hè? En toen komen jullie binnen. <lacht> Zie zo, nou weten jullie hoe hier de vlag staat, hè? Wat jou, hè? <lacht> ja, zo is het, Ome. En uh, als ik nou ook nog eens een woordje mag zeggen. Natuurlijk. Ik zou mijn leven voor haar willen geven, jongheer Davy. Ik... Uh, ik hou zo, zo ontzettend veel van me. Er is niemand in het hele land, of, uh, of op zee... die meer van een vrouw kan houden dan ik van haar hou. Is goed gesproken, jongen. Is goed gesproken. Baas Pekertie, ik voel helemaal met u mee. En ik vind dat u het geluk van vanavond ten volle verdient. Geef me de hand. En jij hem, kerel, ik wens je veel geluk. De hand. <lacht> David, pook het vuur eens op. Ja, sir. En... Baas Packetty, als u nicht niet terug laat komen, ik maak alvast deze plaats bij de haard voor de vrij, dan ga ik weg. <tie> ah, De kans al! Hoera, mensen! Hoera! Hoera, we hebben de Ja, dus de avond is je niet tegengevallen, hè? Geen sprake van. Het hartelijkste feest dat ik ooit heb meegemaakt. Een brave kerel, die oude Peggotty. Oh, hij is dol op Emily. Het is ook een alleraardigst kindje. Ja, hè? Jammer dat ze aan zo'n knullige vent als die hem is verzeild geraakt. Waarom? Als ze maar gelukkig zijn samen. Huh? Ach, je hebt gelijk, David. Wat maakt het? Niet waar. Ja, jij bent een beste kerel, Bloemetje. Waren we allemaal maar zo? Stielforth en ik bleven ruim veertien dagen daar. We gingen ieder zo'n beetje onze eigen gang. Hij was op zee in zijn element, maar ik voelde me daar minder op mijn gemak. Als hij met Baas Beckety ging varen, bleef ik dus gewoonlijk aan de wal. Bovendien was ik meer aan tijd gebonden dan hij. Want wetende hoe mijn oude kindermeid de gehele dag de zorg voor haar zieke man in beslag genomen werd, wilde ik s'avonds liever niet laat thuis komen, terwijl hij in het hotel natuurlijk volkomen vrij was. Zo vernam ik dat hij, terwijl ik al goed en wel in bed lag, vaak de vissers trakteerde in de goede verwachting en dat hij meer dan eens hele nachten in visserskleren op zee rondzwierf. Ik ken daar nu echter wel voldoende om te weten dat zijn rustloze aard en avontuurlijke geest zich onweerstaanbaar aangetrokken voelde tot alles wat ongewoon en opwindend was. Ik zag hierin dus niets bijzonders. De avond voor ons vertrek waren wij samen. Dus morgen is dit ongebonden leventje voor ons afgelopen. Zo was tenminste onze afspraak. Ik had de plaats in de diligence besproken, Stilfoff. Nou, dan moet het maar... Ik was bijna gaan denken dat het mijn roeping was hier op zee rond te dobberen. Was het maar waar. Dat zou je op den duur ook gaan vervelen. Mogelijk. Ik vind het trouwens een vrij sarcastische opmerking... voor zo'n beminnelijk jong kereltje als jij. Je zult wel gelijk hebben. Ik ben inderdaad een wispeltuurig schepsel, David. Ofschoon, je zult moeten toegeven... dat ik van elke onverwachte kans weet te profiteren. Ik zou momenteel met een vrij behoorlijk resultaat... een examen als lood kunnen afleggen. Ja, baas Peggy stond verstomd over je snelle vorderingen in dat opzicht. Het is zo met jou... dat waar je eenmaal je zin op hebt gezet... geen enkele hinderpaal je kan tegenhouden. Hm. Iemand met jouw capaciteiten zou kunnen bereiken... wat hij maar wil, stierf of? Jammer dat je zo gauw tevreden bent. Tevreden? Ik ben nooit tevreden. Behalve dan over jouw frisheid en onschuld... mijn beste bloemetje. Iets anders... Weet jij dat ik hier een boot heb gekocht? Maar James, je komt hier waarschijnlijk nooit meer terug. Dat weet ik niet. De omgeving trekt me aan. In ieder geval, die boot was toevallig te koop. Het is een clipper, zegt Bas Spaghetti. En als ik er niet ben, heeft hij er de beschikking over. Oh, is het dat? Hm. Dat is ongelooflijk aardig van je. Je doet of je de boot voor jezelf hebt gekocht, maar in werkelijkheid heb je het voor hem gedaan. Ik, ik vind het edel van je zeg. Stil, zo is het goed. Ja, hij moet een beetje worden opgeknapt. En ik laat Letterman hier achter om er een oogje op te houden. Had ik je al gezegd dat mijn modelbediende hier is? Nee. Hij zal er ook zorg voor dragen dat er een andere naam op de schuit wordt geschilderd. Hij heet nu nog de Stormvogel. En de nieuwe naam? De Emily. Oh, prachtig! Wat zal maar die daar meegenomen zijn? Misschien wel, ja. Zeg, Stefan. Ik heb vanochtend een uh, brief gekregen van mijn tante. Zij logeert voor een week in een soort familiehotel in Londen, en, en dan wou ik je dit vragen: weet jij wat een proctor is? Tch, hoe kom je daar zo op? Wel, ze vraagt of het niet iets voor mij zou zijn. Aha! Haha. Nou, een, een proctor dat is een soort procureur in Doctors' Commons. Dat is een wijk in Londen die je ergens in de buurt van St Paul's Church het weggemoffeld zult vinden. Ze doen daarin alles wat naar burgerlijke rechtspraak riekt goochelen er dolgraag met allerlei verouderde wetten, stellen huwelijksakten op, bezitten het monopolie voor de behandeling van geschillen over nalatenschappen en hebben het er erg genoegelijk samen, omdat er voor de heren altijd heel wat aan de strijkstok blijft hangen. Ja, al drijf je door de spot mee. je denkt me toch geen onaantrekkelijk hand. Is het ook niet, jongen, is het ook niet. Volg mijn raad en overweeg dat prakter plannetje van je tante maar ernstig. bent u eigenlijk op de gedachte gekomen, tante, om voor mij een proctor te maken? Ach, vrij eenvoudig. Kort geleden moest ik bij mijn eigen proctor zijn... en toen kwam het zo in de pratenpas. En wat denk je er zelf van? Ik heb maar één bezwaar, tante. En dat is: straat Zijn de kosten van de opleiding niet erg groot? Ach, hoe je het neemt, duizend pond? Ziet u, tante, ik was al bang dat het een dure geschiedenis zou zijn. Ik vind het bedrag heel hoog. U hebt er zoveel aan mij besteed... Er moeten toch nog wel andere mogelijkheden bestaan om me later een behoorlijk inkomen te verzekeren. Trot, mijn jongen. Breek niet je hoofd over dat geld. Op het ogenblik is mijn enig levensdoel van jou een goed, verstandig en gelukkig mens te maken. Ja, maar tante... Het heeft geen zin trot te praten over wat eenmaal gebeurd is. Tenzij we daarmee in de toekomst ons voordeel kunnen doen. Het zou misschien beter zijn geweest als ik mij tegenover je vader anders had gedragen. En ook tegenover je moeder, dat arme schaap. Zelfs nadat nou je zuster Betsy Trotwood me zo had teleurgesteld. Ik heb me dat wel eens afgevraagd toen je jaren geleden uitgeput en haafloos bij me aankwam en bescherming bij me zocht. Van die tijd af, tot heb ik nooit anders dan plezier aan je beleefd en altijd trots op je kunnen zijn. Jij bent mijn aangenomen kind. Blijf goed en vriendelijk voor me. Met al mijn eigenaardigheden, aardigheden. Dan zul je meer voor de oude vrouw gedaan hebben... dan zij ooit voor jou heeft gedaan. Lieve tante. Hebben elkaar nu goed begrepen? die bent trot en we hoeven er niet meer over te spreken. Juist. Nou, geef me nou een zoen. En morgen ochtend na het ontbijt gaan we naar de Commons. De volgende dag gingen we dus op af. We bereikten Dokters Commons door een laag poortje. Nauwelijks waren we door gegaan, overviel een stilte om ons heen... waarin het stadsrumoer nog slechts als een vaag, ver verwijderd geluid doordrong. Over een paar verlaten binnenplaatsjes en door enige smalle gangetjes... kwamen we aan de kantoren van Spenlow en Jorkens. In het voorportaal van deze tempel, waar pelgrims zonder kloppen konden binnentreden... zaten enige klerken te werken. Eén van hen, een klein verschrompeld mannetje met een stijve bruine pruik die eruit zag alsof ze van koek was gemaakt... stond op om ons te ontvangen en naar meneer Spendo's kamer te brengen. Meneer Spendo is op het ogenblik in het gerechtshof, mevrouw... maar het is dichtbij en ik zal hem direct waarschuwen dat u er bent... zei het mannetje. Al spoedig klonken in de kamer ernaast haastige voetstappen... en meneer Spendo in een zwarte toga met wit bond afgezet, kwam binnengesteld. Tante stelde me voor... En hij begroette me minzaam. En meneer Copperfield, u bent dus van plan u in ons beroep te bekwamen. Hm? Toen ik kortelings het genoegen had je van Trotwood te ontmoeten, gaf ik hij in de loop van het gesprek te kennen dat er hier een vacature was. Hm? Mijn tante heeft me dat verteld, meneer Spenlock. En wij voelen er alles voor. Ik zou me echter liever niet binden, voor ik gelegenheid heb gehad te beoordelen of het werk me zou bevredigen. Maar natuurlijk, natuurlijk. Het is de gewoonte van onze firma daarvoor een proeftijd te geven van een maand. Hm? Zelf zou ik niets liever willen doen dan twee, drie maanden. Ja, een onbeperkte tijd voor te stellen. Maar, helaas, ik heb ook nog een compagnon. Meneer Jorkens. En uh, het rondste betalen honorarium is, als ik het wel heb, duizend pond? Het honorarium is duizend pond. Zeer begrepen. Zoals ik hiervoor Trotwood al gezegd heb... Er is bij mij persoonlijk geen sprake van enige leid baatzucht. Ik geloof te mogen zeggen dat niemand minder baatzuchtig is dan ik. Hm? Maar meneer Jorkens heeft daarom zeer bijzondere opvattingen... waarmee ik nu eenmaal rekening moet houden. En ik kan u wel zeggen dat meneer Jorkens duizend pond eigenlijk te weinig vindt. Hm? Zou ik u ook mogen vragen of het bij u wellicht gewoond is... Dat een klerk die ze gedurende zijn leertijd bijzonder nuttig weet te maken. en blijk heeft gegeven zijn vak volkomen te beheersen. of zo iemand op de duur misschien aanspraak kan maken op nee, enige. Nee, nee, nee. Persoonlijk zou ik daar wellicht niet geheel afwijzend tegenover staan, meneer Copperfield, indien ik vrij was. Maar meneer Jorkens is op dat punt onvermurbaar, hm? hm? Jammer. Enfin. En uw proeftijd kan beginnen wanneer u wenst, al was het morgen, hm? Hm. Mooi, dat weten we dan alweer, Trot. Ik zou zeggen, we moesten de knoop maar doorhakken. En dan hebben we nog mooi de tijd om op kamers voor jou af te gaan. Ja, hier moet het dan zijn. Spreek maar aan de bel trots. Zo aan de buitenkant bekeken is dat het huis me wel aan, tante. Ah, daar zal je het hebben. Ik weet dat u op dat advertentie komt. De huur met bediening twee keurig gemeubileerde kamers met uitzicht op de rivier rivierbuidstuk geschikt voor een jonge man, verbonden aan dins of koorts... of iets dergelijks, prijsbillig. Wel, heb ik het mis? U hebt het goed. Laat de kamers maar eens zien. Voor meneer hier? Ja, mijn neef. Ah, dat treft. Ze binnen maar rakel, geschikt voor iemand als hij. Mm -hmm. Komt u maar mee naar boven, twee trappies op. Portaaltje waar alles op uitkomt. De provisiekamer. Nou, heeft meer van een grote kast. En de zitkamer met heel in de verte uitzicht op de rivier. Mag je dan nou voor op een stoel klimmen? En hier een kostelijke slaapkamer met bijna een nieuw bed. Erg bijna zeker. Heeft de vorige bewoner er ook op geslapen? Nou, heerlijk. Waarom is hij weggegaan? Oh, oh hij, uh, hij is ziek geworden in uh, de dood gegaan, mevrouw. Ah. Waaraan? Drank, mevrouw, drank. Is tenminste niet besmettelijk, tot. Zo is het, hè? Nou, hoe staan de kamers je aan? Bestand, ja. U ziet, ik proberen, die van alles. Nou, u hoort het, juffrouw. Maar bent u bereid ook voor zijn linnen goed te zorgen en voor hem te koken? Oh, maar heel graag, lieve dame. Nou, nou heb ik eindelijk weer iemand waar ik me een beetje voor kan opofferen. Oh, ik zal hem handelen als mijn eigen zoon. Nou, dat klonk erg vriendelijk. En hoewel tante even de neus optrok, stemde zij er toch in toe daar pension voor me te nemen. Een paar maanden later... ...tante was alweer hoog en breed terug naar huis... ...wacht een kruier mee een briefje van Agnes... ...de dochter van advocaat Wickfield... ...bij wie ik een tijd in huis was geweest. Mijn beste Trotwood... ...je zult misschien verwonderd zijn... ...dit kattenbelletje van me te ontvangen... ...maar ik logeer bij vaders vertegenwoordiger... ...de heer Waterbrook, Illy Place Holborn... Wil je me vandaag even komen opzoeken? Bepaal zelf de tijd maar als steeds je toegenegen Agnes Wickfield. Dat was een fijne verrassing voor me. En ik ging meteen naar het opgegeven adres. Dus het is goed met jou, Trot? En de werking van toekomstig Brokter valt niet tegen? Oh nee, Agnes. Alles daar is volkomen nieuw voor me. En ik vind het geweldig interessant. Beter kan het al niet. En je kosthuis, hoe gaat het daar? Ook heel goed, ja hoor. ...is je hospita. Uh, hoe heet ze ook weer? Juffrouw Krupp. Oh ja, juffrouw Krupp. Is ze nogal een oh. goede kookster? Kom je al niets te kort? Oh, te kort, te kort, Ik eet nog alles buiten de deur, want... ...ze is dus niet kwaad, een hospita. Doch, van tijd en orde heeft ze niet zo erg veel begrip. Een klein beetje een slon, snap je? Oh. Maar, eh... Uh, je er maar niks van aan, hoor. Ik red het best. En, hoe gaat het verder? Hoe meen je? Is de reeks van Canterbury voorgoed afgesloten... Riks. Wat bedoel je? De reeks van je verliefdheden, domme jongen, wordt die hier niet voortgezet. Hoe oh, oh, oh, meen je dat? Ja, ik heb altijd trouw en eerlijk bij je gebied. Hè? Ik kon er wel een register van bijhouden met data van begin en einde. Nou, mijn ijverige zusterke, zet er dan maar een dikke streep onder. Want in de paar maanden dat ik nu in Londen woon is mijn hart volkomen vrijgebleven. Geweldig, wat een prestatie voor zo'n gevoelig jongetje. Hé, hey, die zit daarover. Hij gaat beneden het kantoor in. Jorah, je Dat kan. Hij was al een week voor mij in Londen. Elke dag voert hij besprekingen met de heer Waterbrook. In naam van je vader? Ja. Ik geloof dat hij hem tot zijn compagnon wil maken. Wat? Die kruiperige een man zonder een rijtje zelfrespect. Compagnon van iemand als jouw vader? Dat, dat kan niet, dat mag niet. Zoiets monsterachtigs moet verhinderd worden. Kom, kalm, David, kalm. Het is niet meer te verhinderen. Uriah is geraffineerd en geslepen. Hij heeft misbruik gemaakt van vader's zwakheden. Ja, die stelselmatig nog aangewakkerd. De wijn, ik weet het. Ja, steeds meer heeft Uriah zich bij hem ingedrongen, zich vrijwel onmisbaar gemaakt. En hoe het mogelijk is, begrijp ik ook niet. Maar vader vreest hem. Vrees Stellig, het blijkt uit alles. Niet dat de houding van Uriah veranderd is. Nog steeds is hij de nedere dankbaarheid zelf, maar met dat alles is hij degene die de touwtjes in handen heeft. De ellendeling. Kort geleden nu, kondigde hij vader aan van betrekking te willen veranderen. Hoe jammer hij het ook vond, elders waren hem betere vooruitzichten geboden. Vader was, toen hij me dat vertelde, geheel ter neergeslagen, zelfs de wanhoop nabij. Niets van wat ik aanvoerde kon hem de moed hergeven. Toen opperde hij plots het plan zich met Uriah te associëren en wat ik ervan dacht. En jij hebt hem natuurlijk met kracht afgeraden, Agnes. Nee, David, nee. Ik zag hoe die opvleurde bij deze mogelijkheid van een compagnonschap. En hoe zijn ogen al smijkend op me waren gericht. Toen, toen zag ik geen andere uitweg. Doe dat, vader, heb ik gezegd. Doe dat. Het is het beste. Doe Agnes, Mijn lieve Agnes, je moet niet huilen Stil maar, het is al over maar, maar nu moet ik je nog iets vragen Trot hm? Doe vooral niet vijandig tegenover Uriah Ik weet wel dat er veel in hem is wat je tegenstaat M Misschien ben je zelfs wat onbillijk in je oordeel Want we weten immers niets positief kwaads van hem Denk in ieder geval allereerst aan vader en mij. Goed, ik beloof het je. Hiermede eindigde ons gesprek door het binnentreden van mevrouw Waterbrook, de gastvrouw van Agnes. Ze was zo vriendelijk me voor de volgende dag te dineren te vragen, een uitnodiging die ik gaarne aannam. Het was bij die gelegenheid. Dat ik onder de gasten een oud leerling van Salem House genaamd Tommy Traddles aantrof. Hij was in de grage mikpunten van meneer Krikkels te geweest. En steeds had hij alle pijn en smart met ongelooflijke langmoedigheid verdragen. Nee, Davy, Davy, Davy Copperfield, Nee, maar zeg. Tommy, Tommy, Traddles, Hoe maak je het beste kerel? Wat voel je uit voor de kost? Dat is gauw gezegd. Ik ploeter van de ochtend tot de avond. Ik verdien hier een beetje en daar een beetje. En ik studeer in de losse kwartiertjes om eens het advocaatschap te kunnen vermeesteren. <laughs> en jij, David? Oh, het loopt ook met mijn persoontje best los. Later vertel ik je wel eens het hele verhaal. Genoeg zijn voor het ogenblik dat ik volontair ben op het kantoor van Spenwell and Jorkins en Dr. Cummins. Op weg naar ik vertrouw om me eens als proctor te vestigen. Prachtig. Daar kunnen we samen nog heel wat over praten. Ja. Jammer dat ik vanavond vroeg weg moet. Ja, dat is het zeker. Maar ik zal je mijn adres geven. Hier. Ik reken er vast op dat je vandaag of morgen komt aanwippen. Nou, dat zal ik niet verzuimen. Rekenen erop. Goed. Ach, meneer Copperfield. Oh, oh excuseer. Ik bedoel, meneer Copperfield... Ik ving ongewild een paar woordjes van uw gesprek op. Huh? Zou het erg onbescheiden zijn u te vragen mij aan uw oude kostschoolvriend voor te stellen? Och, als je daar prijs op stelt? Dat doe ik inderdaad, jongen. Oei, oh, excuus, meneer Copperfield. Ook wij in we staan al zoveel jaren op vriendschappelijke voet met elkaar. Nu, meneer Tommy Traddles. Ja, ja, ja. Meneer Uriah Heep. Hoe oh, vaart u, meneer Tredals? Hoe gaat u het, meneer Heep? Ach, gelukkig, meneer Copperfield, dat als goede Engelsen altijd een paraplu bij ons hebben. Het is anders geen mooi slot na zo'n vorstelijk diner. Och. Het ah, begint waar en dan nog harder. Ja. We doen geloof ik beter te gaan schuilen. Mijn kamers zijn vlakbij als u lust hebt, meneer Heep. Oh, die invitatie mag ik niet afslaan, meneer Copperfield. Graag dus. Alsjeblieft, meneer Heeps. Zal ik het hier maar neerzetten? Ah, een kop thee. Ja, graag, dank u wel. Als ik zo naga, jonge heer Copperfield. Oh, verexcuseer. meneer Copperfield. Had ik toch nooit verwacht dat u me nog eens zou bedienen? Maar. Alles bij elkaar genomen er gebeuren er zoveel dingen met me... die ik als gering iemand nooit had kunnen verwachten. U hebt waarschijnlijk wel iets gehoord van mijn verbeterde vooruitzichte jongenheer. Oh, pardon, meneer Copperfield. Ja, wel iets. Ah, ik dacht al dat je vrouw Eknus ervan af wist. Wat een profeet bent u toch geweest, meneer Copperfield... Ach, ach, ach, wat hebt u alles toch goed gezien? Weet u nog wel dat u eens tegen me zei... dat ik misschien nog wel eens compagnon van meneer Wickfield zou worden... en dat de zaak dan Wickfield en Heep zou heten? Daar staat me wel iets van bij, hoewel het me inderdaad niet erg waarschijnlijk lukt. Ah, ja. Maar wie had dat ook kunnen denken, meneer Copperfield? Ik zelf zeker niet... Herinnert u zich nog dat ik toen zelf zei... dat ik daarvoor veel te gering was? Heuselijk, dat meende ik oprecht. Hmm. Maar geringe personen, jonge heer Copperfield... kunnen zich soms toch nog wel eens nuttig maken. Ik ben blij dat ik me heer Wickfield van dienst ben geweest... en in de toekomst misschien nog meer van dienst kan zijn... Ah, wat is dat toch een etel mens. Jammer dat hij wat onvoorzichtig is geweest. Het spijt me dat te horen. Om meer dan één reden. Ja, zeker, meneer Copperfield, zeker. Uh, vooral om je vrouw Agnes. U herinnert zich waarschijnlijk niet meer met hoeveel lof u over haar hebt gesproken. Maar... Ik weet toch heel goed dat u eens gezegd hebt dat iedereen bewondering voor haar moest hebben en dat ik u daar toen zo dankbaar voor was. U bent dat zeker vergeten, jonge Copperfield. Nee. Ah, wat ben ik daar blij om te denken dat u de eerste was die bij zo'n gering iemand als ik de vlam van eerzucht hebt ontstoken en dat u dat niet hebt vergeten. Mag ik zo vrij zijn u te vragen om me nog een zin te schenken? Alsjeblieft. Dank u, dank u. Dus meneer Wickfield, in wiens schaduw u, meneer Heep, niet kunt staan, even min als ik trouwens, is onvoorzichtig geweest? Uh, oh, erg onvoorzichtig, jonge heer Copperfield. Heel erg. Maar ik wou graag dat u me weer Jurijen noemde. Net als van ouds. Hmm. Goed dan. Urije. Ah, Dank u. Wat klinkt dat weer heerlijk vertrouwd. Echt als vroeger. Uh, uh, pardon. Waar had ik het ook weer over? Over meneer Wickfield. Juist. Ja, hij was erg onvoorzichtig. Uh. Ja, zelfs tegenover u kan ik niet in bijzonderheden aftalen. Als er gedurende de laatste jaren een ander in mijn plaats was geweest, dan zou u meneer Wickfield. Het is zonde en jammer van zo'n edel mens, jonge heer Copperfield. Maar dan zou u meneer Wickfield op het ogenblik helemaal onder de duim hebben gehad. Ander de tuin, dat is zo zeker als iets. We zouden, ik weet niet, wat voor ellende hebben meegemaakt. En meneer Wickfield weet dat heel goed. Maar gering als ik ben, dien ik hem op mijn eigen nederige manier. Hij plaatst me nu op een voetstuk, zoals ik het nooit had durven dromen. Jongeheer Copperfield, maar ik hou u toch niet op? Nee. Ik ga gewoonlijk laten weg. Ah, dank u. Ah, het is waar. Zeker dat u voor het eerst met me hebt gesproken, ben ik in mijn nederige betrekking heel wat vooruit gegaan. Ja, dat, dat geef ik toe. Maar ik voel me nog altijd even nederig. En ik hoop dat het nooit anders zal worden. Hmm. Juffrouw Agnes, jonge heer Kopperfield. Ah. Ga Joraya? Oh, wat prettig dat u zo spontaan Joraya tegen me zegt. Vond u niet dat ze er vanavond heel mooi uitzag? Ik vond dat ze zag als altijd. In elk opzicht een meerdere van ons allemaal. Ah, dank u. Dank u, dat is zo juist. Ik dank u wel. Daarvoor hoef jij me niet te bedanken. Toch wel. En daarover wou ik u in vertrouwen iets vertellen. Ja, zo gering als ik ben, zo gering als mijn moeder is... En zo eenvoudig als ons arm maar eerlijk dak altijd is geweest... ...toch heb ik het beeld van juffrouw Agnes... ...ik vertrouw u graag mijn geheim toe, heer Copperfield... ...want van het ogenblik af dat ik u daar zag zitten in het ponywagentje... ...heb ik me altijd tot u aangetrokken gevoeld... ...heb ik het beeld van juffrouw Agnes steeds diep in mijn hart bewaard... Ah, oh, jongeheer Kofferfield, hoe groot en zuiver is de liefde... waarmee ik de grond aanbid waarop mijn eknes loopt. Je zegt... Ik noem haar mijn eknes, zoals je iemand wel eens hoort zeggen. Ik zou alles ter wereld willen geven om haar de mijne te kunnen noemen. Ik hoop dat binnenkort te doen. Zo. Ah, oh, wat ben ik blij. Ik ben blij dat ik u in vertrouwen heb mogen nemen... Ah, u weet niet wat het voor mij zeggen wil dat u onze toestand begrijpt en ons zeker niet zal tegenwerken en geen onaangenaamheden wil veroorzaken. Intussen gingen de dagen en de weken verder. Ik werkte bij Spenlow en Jorkins. Mijn tante gaf me 90 pond per jaar, buiten mijn huur en dergelijke onkosten. Mijn kamers waren voor een jaar vastgehuurd. En ofschoon ik me vaak alleen voelde, Steerforth was in Oxford, en de avonden me lang vielen, begon ik geleidelijk aan mijn eenzaamheid te wennen. Het was ook op dit tijdstip dat ik drie ontdekkingen deed. Ten eerste dat Juffrouw Crabbe, mijn hospita, leed aan een geheimzinnige kwaal die zij Zinkings noemde, welke een opmerkelijk rode kleur aan haar neus teweegbracht en voortdurend behandeld moest worden met brandewijn. Ten tweede dat er iets vreemds was aan de temperatuur van mijn provisiekamer, waardoor steeds maar wijnflessen braken en verdwenen. En ten derde, dat ik alleen op de wereld was en mij gedwongen voelde deze omstandigheid in dichtmaat wereldkundig te maken. Zo kwam het tijdstip dat mijn leercontract werd ondertekend. En daarbij merkte meneer Spenlo op, dat hij mij graag zou hebben uitgenodigd... tot stand komen van onze relatie bij hem thuis te vieren... maar dat hij vreesde mij niet behoorlijk te kunnen ontvangen... aangezien zijn dochter te Parijs op een kostschool was. Ze werd echter spoedig terugverwacht... en dan hoopte hij het genoegen te hebben me eens bij hem te zien. En een paar weken later vertoefde ik inderdaad voor een weekend... op het prachtige buiten van de heer Spenlo. Meneer Copperfield, hm? Mijn dochter Dora en de vertrouwde vriendin van mijn dochter. Hm? Hoe maakt je het, je Dora? Verdor... Meneer Copperfield. Ik heb meneer Copperfield al eerder ontmoet. Ach, u hier. Hoe gaat het u, Juffrouw Murdstone? Heel goed, dank u. Hoe gaat het meneer Murdstone? Mijn broeder is flink en krachtig. Dank u. Het doet me genoegen te zien, Copperfield, dat Juffrouw Murdstone en jij oude kennissen zijn. Hm? De heer Copperfield en ik zijn familie van elkaar. We hebben elkaar vroeger wel eens gesproken. Dat was in zijn kinderjaren. De omstandigheden hebben ons gescheiden. Ik zal hem niet herkend hebben. Ik u wel. Overal. Juffrouw Maatstoon heeft ons het genoegen gedaan... ...de betrekking te aanvaarden van... Ja, ...als ik het zo noemen mag... Een ...vertrouwde vriendin van mijn dochter... Mijn dochter Dora heeft helaas geen moeder. En juffrouw Murtstern is nu zo vriendelijk te willen vergeren... ...als haar gezelschapdame en beschermster. Och, och wil ik wil me even verontschuldigen, beste Copperfield? Hm? Daar komen nieuwe gasten. Even hem begroeten en mijn dochter voorstellen. Kom mee, Dorre. Hm? Ja, papa. Nu we even alleen zijn, David Copperfield. Een enkel woord tot uw dienst, juffrouw Murtstern. Ik behoef niet uit te wijden over onze familierelaties. Dat is een weinig aanlokkelijk onderwerp. Alles behalve, ja. Ik wens de onaangenaamheden uit het verleden niet weer op te halen. Och, het is voorbij je vermoedstoorn. David Copperfield, ik wil niet verhelen dat ik van jou als kind een ongunstige mening had. Die mening is misschien onjuist geweest. Het kan ook zijn dat je je verbeterd hebt. Laten we dat in het midden laten. Ik behoor tot een familie met een uh, naar ik meen opmerkelijke vastheid van karakter... en het ligt niet in mijn aard een eens ingenomen standpunt te verlaten. Ik heb mijn mening over jou. Jij wellicht je mening over mij. Inderdaad, ja, je vermult stond. Maar het is niet nodig dat deze meningen hier moeilijkheden veroorzaken. We moeten in ieder geval botsingen vermijden. Daar het toeval ons weer heeft samengebracht... en zulks in de toekomst nog wel eens kan gebeuren... zou ik je willen voorstellen ons tegenover elkaar te gedragen... Als verre verwanten. Familieomstandigheden zijn voor ons voldoende reden om elkaar slechts als zodanig te behandelen. En het is volstrekt onnodig dat we ons tegenover derden ongunstig over elkaar uitlaten. Kun je daarmee verenigen? Juffrouw Murdstone, ik heb altijd gevonden dat u en uw broer mij hard en onrechtvaardig hebben behandeld en mijn moeders leven vergald. En zolang ik leef zal ik bij die mening blijven. Maar ik ga akkoord met uw voorstel. Hoe verrukkelijk is het hier in de vroege ochtend stond? Een sprookje gelijk. En dan te bedenken dat haar lieve kleine voetjes... menigmaal de grond gedrukt hebben waarover ik dan scha... Gedrukt, zeg ik, nee. Nee, gezweefd. Ze heeft iets bovenmenselijks. Nooit of te nimmer aan ik een meisje, als zij. Oh, Doris Spenlo, Doris Spenlo. Oh, je bent een vee, een, een elf. O, oh, heerlijkheid der heerlijkheden. Daar, daar komt zij zelf... U, u bent al vroeg buiten, juffrouw Spenno. Ja, tamelijk, meneer Koppervier. Maar het is binnen zo vervelend. En juffrouw Muldsen is gewoon onmogelijk. Eh, ehm. Ze zegt dat de dag eerst goed gelucht moet worden voor ik de tuin in ga. Gelucht, wat een dwaasheid, niet? Op zondagmorgen studeer ik geen piano. En dan moet ik toch iets doen. Ik heb papa gisteravond dan ook gezegd dat ik vanmorgen wat wil wandelen. Bovendien is dit toch het mooiste deel van de dag, vindt u ook niet? Goed, het, het leek me daar even nogal somber, maar nu is het prachtig. Oh, is dat een complimentje, of bedoelt u dat het weer werkelijk veranderd is? Nee, nee, nee, nee, nee. Het, het is voor mij de, de zuivere waarheid. Oh. Ah, daar komt Jeb. Hé, hé, hé, mijn schottenkie, niet zo lelijk blaffen. Oh, moet het foutje je opnemen? Hier, hier, kom dan maar in mijn armen. Zo. Nou, toch, nou, nou, vriendje, H heb ik het gedaan? Ja, dat is lelijk van je, Chip. Moet het foutje je tikken geven op je kleine neusje? Hier dan, hier. Zo. Niet tevreden? Oh, het is zo'n schat, meneer Copperfield. Oh. Hij heeft ook waarlijk niet te klagen, juffrouw Spendo. U <tie> <tie> bent, geloof ik, niet altijd intiem met juffrouw Muldstone, is het waar? Uh, nee, nee, niet bepaald. Oh, het is een nare mens. Uh, ik begrijp niet wat papa bezit. heeft toen hij zoiets akeligs voor me heeft uitgekozen. Yeah. En waarvoor heb ik een beschermster nodig? Jip yeah. kan me veel beter beschermen dan juffrouw Muldstone. Niet waar, lieve? <tie> Papa noemt haar mijn vertrouwde vriendin. Maar dat is ze helemaal niet. Is het wel, Chip? Chip en ik zijn niet van plan om een dergelijke nare mensen ons vertrouwen te schenken. We willen dat zelf uitmaken en zelf onze vriendjes kiezen. Niet waar, Chip? Zullen we hier even de broeikas ingaan, meneer Koppervink? Oh, graag, juffrouw Spendel. Het was een verrukkelijk kwartiertje dat ik met Dora bij de planten doorbracht. Toen plotseling stormde je voor Murtstum binnen... en legde met een nijdig gezicht beslag op haar. De hele dag kreeg ik geen schijn van kans om met Dora alleen te zijn. Mijn belofte aan Tommy Traddles, mijn oude schoolkameraad... om hem eens te komen opzoeken... Was ik nog steeds niet nagekomen? En op een goede avond besloot ik dat het er nu maar eens van komen moest. Wie is daar? Ah, ik hoor het al, ouwe jongen. Ik kom een belofte houden en je eens opzoeken. Ah, Copperfield. Fijn, daar doe je goed aan, beste kerel. Kom binnen, kom binnen. Hoe vaar je van ons? Hoe vaar jij Goed. Oh, ja? ja, omdat we tenslotte oude vrienden zijn, heb ik je mijn woonadres opgegeven en niet van mijn kantoor. Zo, je hebt dus een kantoor. Ja, dat wil zeggen een, een kwart van een kantoor en een gangetje met een kwart klerk. Ja, we hebben met z'n vier een kantoortje gehuurd, dat, dat staat zakelijk, begrijp je? Ja. En we delen de klerk ook. Kijk, niet dat ik groot ben, maar in dit vervallen buurtje kun je toch moeilijk je cliënt ontvangen. Ja, en, en nu wil ik je nog een nieuwetje vertellen. Sinds verschenen zondag ben ik verloofd. Verloofd? Ja. geweldig van harte gefeliciteerd. mevrouw. Oh, dank je. Ze is de dochter van de hulprediker in Devenser. Eén van de tien. Die is een snoezig meisje. Een beetje ouder dan ik, maar allerliefst. <laughs> ik ik vermoed dat onze verloving wel heel lang zal duren. Maar onze lijfspreuk is afwachten... En hopen. Tot zestig desnoods. No, no. Intussen. Ja, dan zeur ik niet verder over mezelf meer hoor. Intussen mag ik niet klagen. Ik verdien niet veel, maar ik geef ook niet veel uit. Ik eet bij de mensen beneden. Erg aardig geluid. Meneer en mevrouw Maikauwe hebben veel van de wereld gezien en ik heb het er erg gezellig. Wat? Meneer en mevrouw Maikov? Ja. Maar die ken ik uitstekend. Oh ja? Ja. Hoi! Op de buitendeur? Ja. Niemand op heel de wijde wereld... houdt er zo'n eigenaardige genaardige samenswereld... ...zo klop op na... ...als die brave Mike over. <laughs> ...en toen Traddles, ...roep hem even hier. Nou ja, ja, als ik hier een plezier mee kan doen. Meneer Mike heb je nog een blikje? Tot de dag, Tot de dag. Neem niet kwalijk, meneer traddles. Ik was er mij niet van bewust dat zich in uw heiligdom iemand bevond die hier niet domicileert. Hoe gaat het u, meneer Maikover? Meneer, u bent uitermate vriendelijk. Ik ben in statu quo. En mevrouw Maikover? Meneer, zij is, en ik zeg het vol dank, eveneens in statu quo. En de kinderen, meneer Maikover? Meneer, het verheugt mij te kunnen antwoorden dat ook zij volkomen welvaardig... Maar, maar is het mogelijk? <laughs> Heb ik werkelijk het genoeg gehad? Kopper aan te schouwen. De hand. Twee handen. Zo, dat doet goed. Wonderlijk, meneer Traddles. Zo opeens voor het feit te worden gesteld... dat u zulke goede betrekkingen onderhoudt... met de vriend van mijn jeugd. Mijn kameraad uit vroeger dagen. Een ogenblik. Lieve, haar. Er ik een heer in meneer Traddles appartement... aan wie hij je graag zullen voorstellen, die blijn. En, Copperfield, hoe waren al onze gewaardeerde bekenden in Canterbury? Heel goed, heel goed bij me weten. Het doet me bijzonder veel genoegen zulks te vernemen. Ja, het was in Canterbury dat wij elkaar voor de laatst hebben ontmoet. Weer een heel tijdje geleden, meneer Mike Ober. Op het moment vind je ons in omstandigheden... ...welke kunnen worden gedefinieerd als voor enigszins bekrompen aard. Maar je hebt persoonlijk ervaren dat ik in de loop van mijn bestaan... vele moeilijkheden heb overwonnen en hindernissen uit de weg geruimd. Zeker. Het is je niet geheel onbekend dat er perioden in mijn leven zijn geweest... waarin het voor mij geboden was een afwachtende houding aan te nemen... totdat zich bepaalde kansen zouden voordoen. Perioden waarin ik noodzakelijkerwijs enige stappen terug moest treden... alvorens wat ik mogen noemen, zonder nogthans van verwatenheid te worden beticht, een sprong te wagen. Op het ogenblik, mijn beste Copperfield, sta ik op het punt een aan aanloop te nemen en ik heb alle reden te geloven dat je binnenkort een geweldige sprong van mij kunt verwachten. Mijn beste wensen dan voor het welslagen, meneer Michael. Zo, ah. oh, hier ben ik dan. <laughs> Liefste, hier is een heer, Copperfield genaamd, die de wat? kennismaking met je wens te Nee. <laughs> Nee, maar. Nee, maar. De liefste jongen die ik ooit gezien heb. En nu een volwassen man. Hoe vaart u mevrouw Michael? Dank u. Onze gezondheid is best. En de tweelingen? Dank u. Groeien als kool. En de twee oudste mevrouw Michael? Oh, die zijn al volslagen reuzen. Maar mijn vaart Copperfield. tel zo ons gelijk met je vriend Traddles, Eén etage naar omlaag. En gebruik mee onze eenvoudige maaltijd. Ja, maar ik... Beste Toplid man. spijt, meneer Maikover, moet ik voor u heuslijk aanbod bedanken. Elders heb ik reeds een afspraak. Maar het zou me een eer en genoegen zijn als u, mevrouw Maikover en hier mijn vriend Treadles, de volgende week eens een etentje bij mij zouden willen komen gebruiken. Wel, mijn waarde Copperfield, dat doen we heel graag, wat jij praat. Zeker, zeker man. Ook Traddles had geen bezwaar en we spraken een dag en uur af. Daar ik voor mijn allereerste partijtje dolgraag een prima figuur wilde slaan... ...instrueerde ik, nogal nerveus, mijn hospitaal tot op de laatste minuut. En goed begrepen, juffrouw Krupp. Wat het bakken van de tongen, de schapenbouten en de duivenpastei betreft... ...verlaat ik me dus geheel op u. Oh, het komt bestig in orde, meneer Copperfield. We zullen ze eens laten smullen. Eh, heb ik de tafel vast niet netjes gedekt. Zeg u zelf... Prachtig, prachtig, juffrouw Krupp. Lust voor de ogen. Nou, oh, u zal er eer mee inleggen... Nee, nee, blijf nu maar. Ik, ik zal wel lopen doen. Ja, ja, dat zullen ze zijn. Eens even rondkijken nog. Nee, nee, er is niets vergeten. <middels> Oh, oh. Oh, oh. Welkom, welkom mevrouw, meneer Maikoper. En ook jij, mijn beste Traddles. Oh, mijn excellente Copperfield. Als ik zo je kamer rondkijk, heb je ook vestig op je rijk gedekte tafel, dan heb ik slechts één woord. Vorstelijk. Deze levenswijze hereurt mij aan de dagen dat ik zelf nog celibatijder was. En mevrouw Maikoper nog niet was aangezocht haar trouwbelofte aan het altaar af te leggen. Hij bedoelt aangezocht door hem, meneer Copperfield. Misschien waren er voor hem nog wel anderen. Lieveling, over anderen wens ik hier niet te spreken. Ik ben mij altijd zeer bewust dat je een beter lot verdiend hebt... dan bestemd te zijn voor iemand die wellicht gedoemd is naar langdurige strijd... als slachtoffer te vallen van geldelijke moeilijkheden van zeer gecompliceerde aard. Ik vergrijp dus waarop je zin speelt, lieveling. Ik betreur het. Maar het zal het weten te dragen. Oh, my God. Heb ik dat verdiend. Ik die je nooit in de steek heb gelaten. En ook nimmer van je zijde zal wijken. Oh, my coward. Liefste. Jij ik ik vertrouw. Onze oude vertrouwde vriend Copperfield eveneens. Zullen een overgevoelige geest willen vergeven. Wins nou geheel de wonder eerst kortelings weer zijn opengereten. door een vulgaire slaaf der wet. ...die om een geringe achterstand mijn watertoevoer heeft afgesneden. Kom, kom naar mijn hart, geliefde. Ja, ja, nooit zal ik je verlaten. Liefste. Meneer Michael, mag ik nu een beroep op je doen? Zeg het, vriend mijner jeugd. Zeg het. Ik heb op u gerekend voor het bereiden van de Punchborn. Dank, dank, dat vertrouwen zal niet beschaamd worden... Het maakt mij het leven weer levenswaard. Ja, ik zie het. Citroenen, suiker, heteroen en kookend het water. Laat ja, ieder verder zwijgen. Dan. Dit te mengen, te roeren, te stellen in juiste verhouding... ...is een levenstaak en man als ik waard. Ja, ja, ja, ja. uh, de suiker, de heteroen, de citroenen en nu het kookend water. Excellent. Prachtig. Heerlijk! Heerlijk! Zo, zo! Hier ah. ben ik met het de ja, Kijk eens, hier is de vis en hier de schapenbout en de duivenpastei. Alles even lekker! Ach, meneer Copperfield, verder moet u me verontschuldigen. Ik heb weer erge last van zinkings. Oh, overredden oh, het verder alleen, wel je Het beste met u hoor. was Ja, ja, de, de visschotel was best, maar. Voor deze schappen wou ik oh. me verontschuldigen, mevrouw Michael, hoor. En ook gij, mijn vrienden. Ja. Wel wat bleek van buiten. En wat erg rood van binnen. Niet half gaar. Oh, de duivenpastei schijnt alles weer goed te willen maken. Kijk eens, kijk eens. Ik snij er open. Helemaal leeg van binnen. Alleen korst. Wat een tegenslag. Ik dacht u allen nog zo te onthalen. Mijn beste vriend Copperfield. Ongelukken komen in de beste families. voor En als je mij wilt veroorloven het op te merken... De kunst is er toch nog iets aardigs van te maken. Mm. Heb je een braadrooster? Ja, ja, vlak bij de hand zelf. Prachtig, prachtig, prachtig. Dan zie je zien wat met oordeelkundige arbeidsverdeling is te bereiken. Meneer Trudels. Meneer Als u dit ongaar product nu een reepjes zou willen snijden... Ja? ...dan zal ik die vervolgens een prachtige behandeling geven met <laughs> mosterd, peper en zout. Ah. Jij, copperfield legt ze op het hete rooster en draait ze af en toe om. Prachtig. En jij, lieveling, ja? ik ken je grote bekwaamheid op dit gebied. <laughs> Zorg voor een fijn champignonsausje. sausje. Goed. Vooruit dapperlegioen per aanval. Ja, <hacht> ja, ik Vrienden, vrienden, zonder mijzelf lof en eer te willen toezwaaien, geloof ik toch te mogen zeggen dat mijn recept om een mislukte schapenbouw tot iets heerlijks om te toveren een groot succes is geworden. Ja, ja. Zeker. Een goede man. En zijn kok kan je in nou, De Mike De Michael, kan alles. Ja, dank je, lieve dank je. Maar om niet meer in mijn speech te blijven steken, ik zei... Nu ben niet kwark. Men heeft mij gezegd maar durf te lopen naar boven. Is meneer Stiervolg soms hier? Jij, let maar. Nee, meneer Stiervolg is hier niet. Hebt u hem niet gezien, meneer? Nee. Heeft hij gezegd dat je hem hier zou vinden? Dat juist niet, meneer Copperfield. Maar nu hij vandaag niet hier blijkt te zijn geweest... ben ik te mogen verwachten dat hij morgen zal komen... Komt hij uit Oxford? Pardon, meneer. Kan ik u soms met een en ander aan tafel behulpzaam zijn? Nee, nee, nee, nee, nee dank je. Komt meneer stiervol uit Oxford? Pardon, meneer? Komt meneer Stiervolf uit Oxford? Ik stel me voor dat hij morgen wel hier zal zijn. Eigenlijk had ik hem vandaag al verwacht, maar ik zou mij wel vergist hebben, meneer. Als jij hem voor mij mocht ontmoeten... Pardon, meneer. Maar dat is niet waarschijnlijk. Maar mocht dat wel het geval zijn, zeg hem dan dat het me spijt dat hij vandaag niet is gekomen. Want dan zou hij hier een oude schoolvriend hebben gevonden. Juist, meneer. Zeg eens, let hem maar. Meneer Vanst, Ben je in de tijd nog lang in Yarmouth gebleven? Niet erg lang, meneer. Was de boot klaar toen je wegging? Ja, meneer. Ik ben speciaal gebleven tot de boot klaar was, meneer. Oh, meneer Stiervolf heeft hem nog niet gezien? Ik durf het werkelijk niet te zeggen, meneer. Anders nog iets van uw dienst? Nee, nee, dank je, maar. Dan wens ik u goedenavond, meneer. Schijnt men een zwaardige, boeiende en uiterst achtenswaardige man. Och ja. Maar Punch, mijn waarde Copperfield, staat ver boven dergelijke menselijke overwegingen. <lacht> ja, In tijd en gedij kan zij op niemand wachten. <lacht> zij is op het ogenblik voortreffelijk van smaak. Liefste, wil je zo goed zijn ons je oordeel te doen horen? Hey, ja, ze oh, is uitstekend. Laat ons dan klinken al te gaaf. Ja, ja, laat ons klinken. klinken, ja. klinken. Ja. Alzo wil ik drinken, indien mijn vriend Copperfield mij zult veroorloven. voor uurloven, ja, Op de dagen dat mijn vriend Copperfield en ondergetekende nog jong waren. Ja. En zij aan zij streden om een plaats in de maatschappij te veroveren. Ja, ja. Ja, om de woorden te citeren die Copperfield en ik eerder tijd samen zongen. Wij van van door helpen en mij. En verlukken maar de liefde. Oh. Dit natuurlijk in een verdachtelijke zin. Waar voel je mij komen? Dank, vrienden. Dank, dank, dank. Vrouw, liefde. Nog een glas? Nou, een heel klein beetje. Kleine beetje stellen bij dit feestje. Vrienden, houd bij de glazen. Meneer Treddels. Nu wou ik graag een woordje. We zitten hier zo vertrouwelijk bij elkaar. Want heer traddles is tenslotte een deel van ons gezin. En nu zou ik uw mening willen horen... over meneer Maikauwers vooruitzichten. Ja, We zien hier iemand met onbetwistbaar talent... Ik zou zelfs willen zeggen, iemand met genialiteit. Ongetwijfeld. Oh, ja, nee, nee, ongetwijfeld. En toch heeft diezelfde heer Meikover geen passende betrekking of werking. Wie is daarvoor verantwoordelijk? Ontegenzeggelijk de maatschappij. En derhalve zou ik een dergelijk schandelijk feit bekend willen maken... en de maatschappij sommeren deze schande uit te wissen. Het schijnt me toe dat de heer Meikover niets anders te doen staat... dan de maatschappij de handschoen toe te werpen... en onverschrokken uit te roepen... Toon me de man die me op wil nemen. Laat de gegaderden onverwijld naar voren treden. Ja, ja, mevrouw, mm. maar hoe stelt u zich dat voor? Door te adverteren in alle kranten... waarbij hij zijn persoon en kundigheden bondig en duidelijk formuleert. Met, uh, uh, met als slot is genegen tegen flink salaris in dienst te treden... brieven met postzegel voor antwoord WM Postkantoor Camden Town. Dit idee van mevrouw Mike Carver, mevrouw de Copperfield... is nu de sprong... ...waarop ik sinds speelde toen ik de laatste keer het genoeg had je te ontmoeten. Adverteren is nogal kostbaar. Ja. Zelf, zelf. Daarom zal meneer Meikauer een soms geld moeten opnemen op een wissel. Indien geen familielid van mij voldoende menselijk gevoel bezit... ...om die wissel te willen verhandelen... ...verdisconteren, lieve. Goed, om die wissel te verdisconteren... ...dan vind ik dat meneer Meikauer ermee naar de city dient te gaan... ...en op de bestemde plaatsen moet verkopen voor wat hij ervoor kan krijgen... Als de geldwolf al daar. De heer Michael, wil willen noodzaken een groot verlies te lijden. Is dat een zaak tussen hem en hun geweten? Maar, maar kom, het wordt onze tijd om naar huis te gaan. Zeker, lieve, mijn waarde Copperfield. Ciao, mijnheer Copperfield. Ik kom nog. Ja, ik ga niet. Traddles, een woordje nog. Meneer Michael, we bedoelen natuurlijk goed, arme kerel, maar als ik jou was, zou ik hem toch niets lenen. Maar, nou, mijn beste Copperfield, ik heb niets te lenen. Maar je hebt een mannetje. Oh, bedoel je dat? Inderdaad. Oh, juist, ja, ja, ja, ja. Ik, ik dank je zeer, Copperfield. Maar, ja, die heb ik hem, vrees ik, al geleend. Voor de wissel die een veilige belegging moet betekenen? Nee, nee, nee, nee, daar hoor ik nu voor het eerst van. Daarover zal hij me waarschijnlijk onderweg spreken. Die van mij is een andere. Nou, ik, ik hoop niet dat het kwaad kan. Ach, ik zou zeggen van niet. Want hij heeft me pas geleden nog gezegd dat alles volkomen safe was. Nou ja, nee, ja dat, dat waren zijn eigen woorden. Volkomen safe. Nou, wees maar voorzichtig. Ja, Meneer Praddle, kom. u. Ja, ja, ja, ja, meneer Maikorbe. David, goed gegroet, hoor. Tot ziens, hoor. Tot ziens, zo. Dat is weer achter de rug. Het was echt leuk. Maar die micro die blijft toch steeds dezelfde. Maar ja. Geluisterd naar het derde deel. De rolverdeling is als volgt: David Copperfield, Johan Wolder Steerforth, Erik Plooier Peggotty, Nels Nel Barkis, Dries Kreen. Baas Peggotty, Wam Heskes, hem, Alex Vase, junior Juffrouw Trotwood, Min van Kerkhoven, Spenlow, Sylvain Poons. Juffrouw Kroep, Betty Kapsenberg, Agnes. Nora Boerman, Traddles Paul Deen, Uriah Heep Ik van Sant, Jane Tine Medema, Dora Corrie van der Linden, Mike Kober Jan mevrouw Mike Kober en Littemer, bediende van Steerforth, Han König. De regie was van Johan Bodegaaf.